Jelle Seubring met het NOS Journaal. Palestijnse hulpverleners zijn bezorgd over de toestand van de 183 Palestijnse gevangenen... die Israël rond het middaguur heeft vrijgelaten. Volgens een Palestijnse NGO hadden alle gevangenen medische hulp nodig. Ook worden ze onderzocht, volgens de chef, vanwege de vreedheden die ze hebben ondergaan. De hulporganisatie Palestijnse Rode Halve Maan bevestigt dat zeven Palestijnen... moesten worden opgenomen in het ziekenhuis van de stad Ramallah de westelijke Jordaanoever. De Israëlische president Herzog heeft geen goed woord voor de manier waarop Hamas vanochtend drie Israëlische gevangenen heeft vrijgelaten. Die mannen zijn sterk vermagerd. Herzog spreekt van een misdaad tegen de menselijkheid. In het noordoosten van Mali zijn zeker 56 mensen gedood. Gewapende mannen lokten een konvooi onder begeleiding van een leger in een hinderlaag. Volgens een lokale functionaris sprongen mensen uit de voertuigen om te vluchten. Hij zegt dat er behalve doden ook veel gewonden zijn. Een inwoner zegt dat dit soort aanvallen zo regelmatig plaatsvindt dat het leger van Mali bijna dagelijks konvooien begeleidt. Bij een ongeluk op de provinciale weg N242 in Heerhugo is een automobilist omgekomen. Daarbij waren twee auto's betrokken. Mogelijk kwam een van de bestuurders op de verkeerde weghelft terecht. Een van hen overleed de plekken aan zijn verwondingen. De andere bestuurder is voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Criminelen hebben voor ongeveer 300.000 euro juwelen buit gemaakt... bij een inbraak in een juwelierszaak in Eindhoven. Om binnen te komen maakten ze een groot gat in de muur van het pand van de juwelier. Dat deden ze vanuit het naastgelegen pand waar wordt verbouwd. Mogelijk is het daardoor niet opgevallen dat er een gat werd gemaakt... Toen de gealarmeerde politie bij de juwelierszaak aankwam, waren de dieven al verdwenen. Het weer nog: veel bewolking met hier en daar wat zon. Het is 5 graden in Groningen tot 11 graden in Zuid-Limburg. Morgen zon en wolken. Het wordt dan 5 tot 9 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM: Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zin in Zandvoort.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 I've been I was looking in a world of make believe when my best friend told me that there may be a job in I knew it was coming. He would dream about another scheme, about another sort of cola cream, about a man about a business dream. He would swear by his mouth of money. He would buy the wet wordt wet, wishing I was lucky welkom bij het derde uur alweer van Zandvoort op zaterdag we hebben de jubileum editie en dat houdt in dat wij 35 jaar bestaan om precies te zijn vanaf morgen en daar mag voor gezongen worden ja. ja, toen bleek het... Maar, ja. Er is er morgen eenjarig, hoera, hoera, hoera, hoera dat kun je wel zien, wel het hangt zijn. daar oh, ja. oh, ik Dat vinden vind we alles ook oh, ja, oh, oh, ja, we zijn nog niet klaar Nee, ik vond het mooi oh, ja. dus, uh, Ik heb een carrière misgelopen Ja, dat denk ik ook ja. ik zit die toch? Dat is mijn carrière. Ja, dat is ook zo. Dolly, en uh, straks uh, gaan we weer uh, met Piet bellen, natuurlijk. Voor het eind van de voetbalwedstrijd van vandaag. Ja, maar moeten we moeten nog even steeds, nummers controleren. Voor, oh ja, nummers dus controleren. Dat gaat heel is iets niet goed hoor. En uh, uiteraard uh, of, uh, of we nog steeds voorstaan daar in Emmuiden. Nou. En uh, verder hebben we Rendell Lawson. Ja, ja. Oh, Rindel, oh, gaan we Rendell ook? Dat, dat gaat gewoon door natuurlijk. De ja. Pet Report, zo rond uh, kwart over vier. We ja, was ook jarig, hè, van de week. Moeten we voor hem ook zingen? Nog Hij op, was eigenlijk. ook jarig. Ja. Ja. ja. En ik ben van de week uh, ook nog jarig, maar uh, dat. Uh, In maart Nee, de dertiende. Pas. Nee, joh, de dertiende. Nee. Echt ben jij de dertiende ja. jarig? Ja. Donderdag, donderdag de dertiende. Oh oh. Allemaal een ja. kaarten sturen Jeetje. naar Rob. <laughs> <laughs> allemaal kaarten sturen. Of Gewoon allemaal langs. Nee, joh, niet. niet. Lekker zo'n een stukje appeltaart. had dat gebouw van alleen een Hij heeft nog hebben. één stukje appeltaart. Nog één puntje. Punt. Dus wie, wie roept oh ja. een puntje wil, moet onder de glans staan. Iedereen één chipje, denk je wel? iedereen een chipje. Ja, Lekker. Nou ja, dus dat uh, allemaal uh, feesten natuurlijk. hè? Ja, gezellig. En, uh, hoe oud is Rendel geworden eigenlijk dan? Hoe, hoe oud word jij eigenlijk? Ja, 55 ongeveer. 55? Ja. Oh, ben je daar al overheen? Ook al een oudere man, hè? Nee, ik weet niet hoe oud Rendel is geworden eerlijk gezegd. 62? 62, 62 is het ja, geworden. Is 62, ik weet het wel. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, ik heb hem gefeliciteerd. Nou, heel goed. Nou, dat dus in uh, dit uur. En uiteraard nog wel uh, wat uh, uit het uh, verleden van uh, CFM. Je gaat het allemaal horen in het uh, derde uur van uh, Zandvoort op zaterdag. Zonnetje schijnt lekker. En lekkere muziek uit de beginperiode van uh, deze zender. We gaan naar IJmuiden toe, naar Piet, want jij hebt nieuws. Ja, de spanning is hier te snijden en de wedstrijd is los zoals het heet. We zaten in de eerste helft op middenveld, maar nu zoeken we allebei wel allemaal de aanval op. IJmuiden naar de gelijkmaker op zoek en Zandpoort naar de tweede. En die tweede van Zandpoort is uh, vijf minuten geleden gemaakt. Een uh, mooie aanval en die uh, kwam op een gegeven moment bij uh, Salim vertoet En die gaf de bal door aan uh, Fernando Lewis en die maakte hem uh, keurig netjes af. De grensrechter die begon daarna met een vlag-expeditie en die wilde maar aangeven dat het buitenspel was. Maar gelukkig was de scheidsrechter niet te vermurren. En wij stonden hier met een man of twintig zandvoort achter de grensrechter. Dus wij hadden ook wel gezien dat het echt geen buitenspel was. Dus uh, we hebben ongeveer uh, nu bijna 78 minuten gespeeld en we staan uh, 2-0 voor. En het is een, uh, nogmaals een hele levendige, felle, leuke wedstrijd. En, uh, de spanning zit in de zaal, Maar voorlopig staan we 2-0 voor. Dus het gaat voorlopig de goede kant op. Toch wel goede berichten. Dankjewel voor dit moment. Piet, daar vanuit Emuiden. Zo uit het begin van de periode van uh, de, het begin van ZFM. Zo moet ik het zeggen, dus uh, uit de, de jaren, begin jaren 90, Diamonds Pearls, dat was Prince. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Nou, inmiddels uh, kwart over vier geweest. We gaan naar het uh, theater van uh, de Autosport, alleen de editie buiten de deur. Ja, absoluut buiten de deur. Uh, waar waar ja. zit jij? Uh, goedemiddag, Rendel. Goedemiddag. ik zit aan de koffie bij mijn schoonmoeder. Bij je schoonmoeder? Ja, dat moet wel mijn vragen. Oh ja, nou daar hadden we het steeds over hè. Die had weer een klusje voor je, je schoonmoeder. Ja, of, altijd een klusje. Ik heb nou weer, weer, weer, weer een klusje. Ik krijg altijd een klusje van hem. maar ze ja. is lief hoor. Dus mag of ik het klusje easy. Oh, sorry. Dat was in de uitzending. Oh, oh, oh, oh, oh. Ja, maakt niet uit. Oh, oh, oh, oh. Zo jammer weer. Ja. Zo, ja. Nou, ja, leuk, uh, leuk je weer te spreken. En uh, we ja, gaan nog weer bijna beginnen met uh, Formule 1. Ja, dus het gaat ja. snel, joh. Het, uh, ja, binnenkort zitten we daar in die uh, wat is dat, dat grote De, de, de O2-arena, uh, uh, de... ja. ja. Ja, de O2-arena O2 waar ze allemaal mogen gaan presenteren. Alle teams bij elkaar. Nou, dan kunnen we gelijk ook een boxring neerzetten, kijken of Russel en Max Verstappen nog steeds ruzie hebben. Uh, we hebben we dat ook gelijk uh, afgehandeld, zullen we zeggen. Dus ja, uh, we gaan voorzien. We gaan afwachten hoe de, hoe de auto's erbij staan. Maar voornamelijk natuurlijk hoe de kleuren eruit uh, gaan zien. Dat is heel belangrijk. Zeker verwacht je dat er uh, bijvoorbeeld bij Red Bull iets uh, zou veranderen? Nou, Aan delivery? Wel, ja, nou ja. Wacht, we wachten wel 6, 7 jaar. Maar het is er gebeurd. Ze hebben natuurlijk wel uh, mooie edities uh, gehad. Uh, met uh, de witte auto. Die vond ik ook mooi hoor, trouwens. Ja, ja even de mooiste. En uh, Dat is ook bij de verzamelaars. Als ze uh, alle modellen van Max Verstappen hebben... dan is die witte die opvalt. Hè. De rest niet zo heel uh, erg, zullen we maar zeggen. Nee, klopt. Is blauw. Uh, nou ja, ik, ik hoop het. Laten we het hopen, jongens. Het, het is wel een beetje saai als je weer gewoon... met zo'n stier achterop een blauw is. Het. Maar voor mij best... Weet je, ze hebben zoveel... Drankjes. Hè? Ze hebben ook het orange drink een orange drank en een groene drank en ze hebben van alles en ze kunnen van alles maken. Nou, die kan een kleur van de regenboog worden. Ja, dat is ook zo. Ik vind het ook een beetje saaie, saaie layout. Nou, maar ik zou zeggen, de ontwikkelingsafdeling voor, of de marketingafdeling is niet de drugsbezetter afdeling. De Red Bull. Zullen we dat ophouden? Dat is waar, ja. Die hoeven niet zoveel te doen. Nee, nee, klopt. Nee, nee het zou wachten, Weet je, Red Bull blauw, Ferrari rood, De Mercedes. Nou, die zou ook mooi diezelfde kleur zijn. Deur dus gaat op. Wel zien, maar uh, uh, ik hoop dat er gewoon de, de kleinere teams even uh, spannend naar voren gaan komen. Dat, uh, dat, dat je dan denkt, wauw, dat is dat is een mooie, dat is een, dat is een gave auto. He? Zeker weten, en wat verwacht je naar een kleine team uh, van uh, Williams met uh, Science? Bijvoorbeeld? Ja, nou, Sainz is, uh, ik heb Science hard aan het werk gezien bij de eerste testritten natuurlijk, in een heel spierwit Overal, uh, waar hij mee liep. Uh, en met, uh, met, uh, met de met de sponsornamen erop. En, uh, bij het uitstappen keek hij niet heel erg vrolijk. Zullen we daar maar ophouden? Ja, het was even winnen waarschijnlijk. Het was even winnen waarschijnlijk, uh... waarschijnlijk. Dus uh, die keek niet heel erg vrolijk toen hij uitstapte. Uh, ik denk dat hij uh, werk aan de winkel gaat krijgen. En uh, dan ligt het aan het team of, of hij het zo ver en zo goed kan maken natuurlijk. Maar ja jongens, uh, de meeste aandacht gaat natuurlijk toch uit wat Lewis Hamilton gaat doen bij Ferrari. Maar, uh, de eerste testritten was hij sneller als, als Charles Leclerc. Dus is uh, staat 1-0, dus zullen we daar maar zullen we dat <laughs> en, zeker, maar uh, toch, ja. toch uh, wordt het echt heel erg wennen volgens mij Hamilton in het, uh, in het rood dat uh, zie ik niet zo gauw gebeuren maar het gaat ja. gebeuren het gaat gebeuren. En uh, hij heeft natuurlijk ook een rood pakje gelopen met een knalgele helm. Uh, had hij er bovenop zitten. En uh, ja, ik, ik, verwacht, ik verwacht er heel veel van. Het ligt alleen toe aan hoe snel kan Hamilton dat team naar zich toe trekken. En uh, het team om zich heen vormen. Dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Bij Mercedes was dat een geoliede machine natuurlijk. En, en nu moet hij in feite, de, ja, ik noem het altijd maar, hij is toch Spaghetti-land. En dat is altijd chaos. Dus uh, dat moet hij op een of andere manier moet hij dat uh, gaan, uh, gaan, uh, gaan trimmen. En... Uh, net zo'n driehoek creëren wat Michel Schumacher eigenlijk toen gedaan heeft, hè? samen met Chantot en, uh, en Ross Bron. Dat was een, uh, de, de, de, ja, de Bermuda, Bermuda Triangle, noemden ze dat ook wel. Die drie eenheid maakte van dat team natuurlijk een groot ja, groots, groots team. En uh, die mensen moeten er ook om ze heen gaan uh, vormen. Ja, heeft hij bijvoorbeeld uh, Louis uh, van uh, Mercedes gewoon nog uh, mensen kunnen, kunnen meenemen naar uh, Ferrari? Nee, uh, dat niet? Nee, bono, bono is volgens mij niet teruggegaan meegegaan. Dus die zie ik kwijt. dat was in feite net zo'n beetje relaties, Max heeft met GP natuurlijk. Met Giampiero. En, en, en, ja, hij zou een nieuwe, nieuwe technische jongen achter te zich hebben. Dat zou even wennen worden. Heeft hij, u... heeft wel, oh. al, hij heeft wel Angela terug, hè? Dus dat is wel weer een ander verhaal. Ja, oké, okay, ja. <laughs> dus, uh, de tassendrager is er terug, zullen we maar zeggen. En uh, Angela, die gaat hem wel weer ik denk ook voornamelijk mentaal heel erg daarin begeleiden. Dus ja. ik denk dat ze daarom teruggekomen is. Ja, oké. Okay. Nou ja, en, en, en ze hoort een beetje bij, uh, bij Lewis uh, natuurlijk. Dus, uh... Ja, maar ze is toch een paar jaar weg geweest. Ja, dus, uh, dat was wel een hele rare situatie. Ja, en iedereen dacht dat ze ruzie hadden. Maar dat is eh, blijkbaar toch niet zo geweest. En eh, als je daar wilde gewoon even. Ik denk even. Time voor jezelf hebben. Maar, jongens, dat Formule 1. Het is natuurlijk wel. Busy, busy gebeuren. Hè. Maar, wees even eerlijk. Uh, is, is, is, gewoon 24 op priest. Wat hebben we dit jaar? 24, 22? Uh, zoveel verschrikkelijker priest. Je bent altijd onderweg. Ja, Benno, en, Benno, uh, Benno zit tegenover mij. Uh, op dit moment ja. uh, in de studio. En Benno uh, die zei al. Als we een weekendje uh, radio wilde maken op zondag. Zondag, met die kalender van de Formule 1, er is bijna geen plek hè, om, uh, nee. om de Formule 1 loos weekend uh, uit te zoeken, zeg nou, bijna maar. Niet bijna niet meer, niet meer. Uh, dus dat is best wel, best wel een heel groot probleem. En uh, dat betekent gewoon ook voor iedereen hè, in het team, het is een heel zwaar lastig, een hele grote kalender. Ik ben er nooit de voorstander van geweest. <coughs> uh, maar ja, de show moest gewoon zullen ze maar zeggen, met die nieuwe, met de, Liberty Media denkt er anders over, zullen we maar zeggen. Ja, toch hè. Ja, en, uh, nou zeker. Dus, en, maar meer, meer hoeft ook niet. Klaar. Op een gegeven moment is het klaar. Ook, ook voor het team zelf en, en voor de mensen rondomheen. We, we, we, weet je, we zien natuurlijk gewoon... Uh, die kan pries op uh, zo'n weekend. Maar datzelfde weekend zitten er ook nog honderden mensen op de fabriek hè, mee te kijken. Dus die hebben ook gewoon die uh, 24 weekenden dat ze per jaar moeten werken. Laat het allemaal bouwen. Ja, en die centraal, ja, daardoor uh, lopen de kosten ook uh, hoger op uh, bij uh, de teams uh, waarschijnlijk. Voor ja, meer racers. Ja, of wordt dat weer gecompenseerd op een, een of andere ja, manier? Ja, ik denk dat we op een of andere manier gecompenseerd worden met de, ge de prijzen, gelden die ze krijgen en dat soort dingen. Want ja, eh, eh, ze gaan af en toe de wereld over dat ik denk van, nou ik weet niet. Eh, dan zit nu in Amerika, dan ga je weer terug naar Europa en je gaat weer terug naar Canada. Hoe dan? Ja, ja toch? Nou ja, ja, je, hebt, je, je hebt met via Play heb je hebt niet alleen de Formule 1, maar ook het uh, pijltje schooien, om het zo maar even te zeggen. Darten ja. natuurlijk. En ja. tegenwoordig is het zo. Het, het, het lijkt inderdaad wel een beetje op de Formule 1-achtige tafferelen daarbij Darten. Dat ze hebben gewoon, elke week hebben ze... All over de wereld uh, wedstrijden die ze moeten spelen hè, van, uh, van de organisatie. En dan moeten ze maar meedoen. En uh, ja, daar verdienen ja. ze natuurlijk wel uh, wat aan. Maar ze ja. moeten steeds hun eigen begeleiders meenemen op reis. De reiskosten allemaal zelf betalen, verblijven en uh, dergelijke. Ja, nee, dat, dat is een onwijs volle uh, vol agenda. En dat heb je ook bij de Formule 1 natuurlijk. Ja, alleen om die jongens maar drie pijltjes mee te nemen in een borstzak. Dus dat is niet zoveel bagage. Maar <laughs> bij de Formule 1 gaat er wel wat meer mee. Dat ja, dat is ook weer <laughs> zo Heel veel, heel veel verplaatsen over de wereld hoor. Ja, en, uh, ja. en dan moet ik altijd wel heel erg lachen. Dat, uh, weet je, dan, heb je dan uh, ook in de vroeger hebben ze dat we moeten uh, energie energiezuinig en we moeten dit en we moeten voor de environment moeten we dan heel erg oppassen. Maar ondertussen zitten <laughs> we kassen over de hele wereld. Met heel veel vliegtuigen en heel veel materiaal. Dus uh, houd daar dan alsjeblieft maar over op zeg ik altijd maar weer. Um, nee, het is, het is gewoon het is, het, heel zwaar voor de teams. En, uh, en vergeet je niet gewoon de mensen er rondomheen. Hè, die, uh, die complete flatgebouwen op het circuit bouwen. Mensen in Zandvoort hebben dat ook kunnen zien. Er wordt een complete stad gebouwd op panel 2. Um, <lacht> ja, en die, dat moet weer afgebroken worden. En een week later he, moet het ergens anders staan. Dus um, heel veel werk, heel veel werk. Maar ja, dat, dat hoort bij het spelletje, zullen we maar zeggen. Zeker weten. Nou, het spelletje is nog uh, tot uh, met 2026... Uh... Hier in de Zandvoort zijn we wel blij ja, mee, natuurlijk. Top. Nog wel twee jaar. En we hebben weer ja. een, een, een racefestival wat uh, weer eigenlijk uh, gegarandeerd uh, wordt dat Ed er gaat komen en een nieuwe directeur daarvoor. Dus uh, we zijn helemaal blij uh, hier in Zandvoort. Nou ja, de circuit moet wel, moet wel op gereden blijven worden, zeg ik allemaal. Maar. Dus uh, ik zeg wel, dat asfalt ligt niet voor niks in de duinen. Dus er moet wel wat mee gebeuren. Ja, zou, die, dus, uh, zou die met wat uh, anders komen, de Prins, uh, hier uh, op het circuit? Nee, nou, ik weet niet. Ik denk, uh, laat ik het zo zeggen. Zandt uh, valt natuurlijk weg, de kan valt weg. Maar er zijn genoeg mooie andere evenementen te maken met hele mooie autosport. En ook misschien wel met andere dingen. Hoe op hetzelfde veld gaat hij een groot concert geven, daar op het rechtstuk. Ik weet het allemaal niet. zou uh, ook kunnen, hè? Ja, het zou ook wel kunnen. Hè? Ik heb zelfs op Mans, op het circuit van Lamar heb ik ooit vroeger, We nou, dan over 2006, hebben we zelfs een hele grote openlucht bioscoop gehad dat uh, gewoon een paar honderd man, uh, een paar duizend man op het rechtstuk van Lamar naar een film zaten te kijken. Een Michel van Film trouwens, dat was helemaal geweldig. Um, want op Lamar speelt natuurlijk. Ja, uh, dat zou, zou je ook nog een keer kunnen doen. Weet je, het ter terrein ligt er, de accommodatie is er, je kan er natuurlijk van alles mee. En Formule 1 is heel prachtig. Maar op een gegeven moment, uh, als het niet meer kan, kan het niet meer. Maar uh, autosport is er genoeg in Europa. Absoluut, absoluut. Zeker weten. Dus, uh, nou, Rendel, we moeten het uh, hierbij uh, laten. Ja. Dank je wel weer voor uh, vandaag. Ja, we gaan uh, volgende week, ja, volgende week weer op een andere locatie. Ik zie het wel. Dus, uh, zeker weten. <laughs> nou, de groet aan je schoonmoeder en uh, tot uh, volgende week. Ik zal mijn Koffie nemen. Oké. Okay. <laughs> ja, hoi. Hoi. Dag, Rendel. Hoi. Kort, kort, kort. tel me something. You can play a Be yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Everybody, shake your stuff. Yeah. Yeah. The rebels here. Get up. Yeah. The MC has started. Yeah. Pump up the house and groove it, style. Yeah. You're in a shakedown zone. Yeah. You like. Ja, en we gaan weer naar uh, Aymuiden. Piet, hoe is het uh, daar op het uh, veld op dit moment? We zijn nog steeds aan het uh, spelen in het veld. Uh, Aymuiden doet er natuurlijk alles en alles, en alles aan om, uh, zeg maar, uh, om die 2-0 achterstand iets aan te doen. Maar tot nu toe lukt dat niet. We hebben meerdere kansen gehad om, uh, om het gewoon helemaal af te maken naar 3-0 toe. Maar zowel Dani Bakker als Fernando Lewis, die maakt een lied op het juiste moment niet af. Ik, ik denk dat we nu al in de zesde, zeven, achtste minuut van de verlenging zitten, van de bijtelling. Geen verlenging, maar gewoon extra tijd. En we, we doen er echt, te vechten als leeuwen. Het is echt wonderbaarlijk hoe we het doen. En dan gaan we weer nog een aanval van Zandvoort. Hele mooie aanval. Oh, oh, oh, gaat hij weer met de vlag omhoog. De man met de vlag gaat omhoog. Maar, oh jee, oh jee. Maar, maar, maar hij, vlacht, hij doet het gewoon omhoog. En ik weet niet waarom, maar het is volgens mij een corner nu voor Zandvoort. En we zitten echt. Dus daar valt er nooit een goal als er een corner is voor ons. Het is dus maar 2-0 voorsprong. Het is echt, de spanning is om te snijden. Overigens, het zonnetje is hier ook gewoon erop. Uh, oké, okay, oké. Okay. Het, ja, het Zandvoortse zonnetje is nu ook hier. En het, is, het is ook echt helemaal zonnig. Iedereen staat weer. Het is wel een wedstrijd heel, die heel veel kracht heeft gekost. Dus die jongens moeten echt allemaal in het warme bad vanavond. De wordt genomen. Twee man erbij, Berg en Christine. En die gaan hem waarschijnlijk een beetje tijdrekenend iets doen. De man... Nou, dat wil niemand weer... De corner wordt niet genomen, want het is een man van... Ja, ja. Schij! Hey Hey, met de zita. Ik spreek maar. De green zegt de vergeten vlaggen voor corner. Oh, oh god. Hij gaat de vlaggen voor corner. De hele zomer weet het nu, man. Ja, zeker. <laughs> nou, dat hoorden we wel. En op het veld weten ze het ook, uh, toch of niet? Hij helemaal net recht. Ja, hij maakt een eind aan. Zandler heeft 2-0 gewonnen. Dus ah. mooie overwinning. En, uh, we gaan uh, naar de 13 punten. En hun uh, tegen me. de lijf van 9. Die staan echt. Ze hebben gevochten als leeuwen, We kunnen trots op ze zijn. En uh, ja, 2-0. Zeker. Je lekker. Lekker, Piet. Okay. Dankjewel. Okay. En dan geniet van het okay. zonnetje daar. En uh, tot de Absoluut. volgende. Oké, okay. okay. okay. hoi. Hoi, hoi. met uh, die mooie single uh, Leningrads. Het is uh, half vijf geweest zo, uh, die je gaat doen. Wie heb, heb je vandaag in de aanbieding? Oh, vandaag een schatje. Nola heet Nola. Ze. Ja, en dat vond ik wel leuk... omdat het uh, hoofdpersonage van gts die heet ook uh, Nola. Dat meisje speelt een hele leuke rol. Mooie rol, ja. Um, mooi meisje. Maar Nola, ja. Ja, dit, dit, dit, het is ook een mooi poesje... Ze lijkt niet op Nolak. Oh, daar Laten. was ik naar aan ja. het kijken. He. Naar de poesje. Jij zat de, steeds stel, maar naar ja. dat kijken. Ja, de hele middag kijken, naar Ja, hele middag zit middag ja die, die zit op je scherm. He, omdat <laughs> ik het open <laughs> heb staan. Ja, ja, ja. Die zie je helemaal verslag. Maar goed. Uh, Nola. Nola die, die, die zit te wachten op een, een nieuw huisje. Het is een, een, een poes, zwart-wit getekend. Ze is geboren op 23 april 2024, dus ze is pas negen maandjes oud. En ze is op, in de opvang terechtgekomen omdat ze uh, ja, voor haar doen in een te druk huishouden woonde. Uh, ze woonde samen met, allemaal klein, met kleine kinderen... En nog een andere poes. Maar deze poes is gewoon te verlegen om in zo'n drukke omgeving te wonen. En uh, het, het was dus geen goede match. Uh, ja, daar in de opvang vindt ze het ook wel een beetje spannend. Maar ze is heel lief. Maar ze vindt wel de mensen een beetje eng. En, en ze is gewoon een beetje een onzeker poesje. En uh, ze is op zoek naar iemand die niet te veel van haar verwacht... Zodat, die eerst, zodat ze eerst haar draai kan vinden en wat meer zelfvertrouwen kan opbouwen. En ondanks dat ze gewend is aan een andere kat... zou het ideaal zijn als ze het huis voor zichzelf alleen heeft, wat dat betreft. En als ze eenmaal het vertrouwen heeft gevonden... vindt ze het best fijn om zo af en toe te knuffelen. Maar voor de verzorgers daar is het onduidelijk of ze ook op schoot zal komen. En omdat ze nog zo jong is, kan ze met veel geduld en vertrouwen best nog wel een hoop leren. Zolang dat maar op haar tempo gaat. Maar ja, dat weet je met katten, hè? Uh, Naar buiten gaan is ze niet gewend. Maar daarvoor geldt ook weer dat als ze eenmaal haar draai gevonden heeft... en misschien wat zekerder is, dat ze het wel kan uitproberen. Hoe dan ook, ze hoopt dat er iemand is die uh, interesse in haar is gaan krijgen... En dat ze samen met die persoon mag leren groeien. Dus, Nola, dat zit is het te dier. wachten in het dieren-te-huis Aan K de Keesomstraat 5. 5. Ja. In Nieuw-Noord aan het einde. Juist. Juist nou, Daar zit ze. leuke dier van de week, Nola. Dus uh, ga voor Nola of de andere leuke dieren naar het Kennermer dieren thuis. Ja, er zitten heel veel konijnen nu. Ja? Heel Konijn, veel. Hè? Ja, dus als konijnenliefhebbers, die kunnen nu hun slag slaan. Hebben die ja. allemaal, allemaal de kerst overleefd? Ja, Konijn. ik wou het zeggen, je krijgt een recept mee. Ja. Oh, oh. <slaan> oh, wat zeg je nou, Oh, oh, oh. oh Je gaat last mee krijgen. Ik, had, ik had Hadden we nooit op. achter jou gezocht? Nee, als in, niemand maar dat maar gehoord heeft. Ik eet veel, maar ik ik eet absoluut geen konijn. Nee, waarom nee, niet? dat kan zo, ik niet. Het dan is zie hartstikke ik, lekker. Het zou best kunnen, maar ik, dan zie ik dat koppie voor me. Nee, ik eet echt geen konijn. En kikkerbilletjes eet ik ook niet. Nee, gaat verdappen. Nou, vroeger <laughs> had ik ze wel bij de moustache. Ik heb wel eens de... Je was je te stappen en dan ging je daarna uh, kikkerbilletjes eten. Oh, maar ja, maar nou, hmm. toen ik eenmaal zag hoe die beestjes worden ja, afgemaakt... Op. Was, nee, was nee, dat een brood burger wat je toen haalde of zo wat daarna. Bij, uh, bij de dames burger. Uh, nee, bij de Moesthuis. De schoolstraat. Uh, nee, bij de Moesthuis ging ik altijd naartoe oh, om uh, okay. na te stappen. Oké, okay, ja, oké. Okay. dat zat um, nou ja, daar. Maar, ja, hoe heet die straat ook weer? De burgemeester Engelbertstraat is dat geloof ik. Geen idee. Ja, het is de burgemeester Engelbertstraat. Waar dus, de passage zat Ja, achter. een beetje uit de route voor het dorp. Ja, maar voor mij niet. Ik woonde... er vlakbij. Oh, oké, oké. Ik was onderweg naar huis. Nou, dat, dat, dat ook... weer opgelost. Yes, yes, bij Sassonsplein yes. daar. Zeker. Nou ja, zometeen hebben we ook weer Fred... met Entertainment for You. Oh ja. In en het en... jubileumweekend. Ja, Is Dat en een toevoeging nog, voor Jij nog een voor de ja. Ja. ja. Mag ik nog ja, nu meteen zeggen? Maar. Want dat was ik helemaal... vergeten, schandalig. Alfred en Albert, de Kennemer Toneelgroep... speelt dat morgen al... Uh, in theater de Luifel. Ze hebben twee voorstellingen maar liefst. Eén matiné. in Ja in Heemstede. Dank je wel Benno. Dank je wel Benno. Weet <laughs> ben, ben, je de postcode ook uh, uh, Benno? 2035. Dankjewel, wel Benno. Oké, okay. één matiné om kwart over twee en een avondvoorstelling om kwart over acht. Ik weet toevallig dat heel veel Zandvoorters erheen heen gaan en ik weet ook dat er nog een paar plaatsjes zijn want het loopt aardig vol. Uh, Nella Schuit heeft de regie. En het is een klucht. Maar dan ook echt een klucht zoals we die kennen. Van bijvoorbeeld John Lanting. Heel veel deuren. Zelfs ook een draaideur. En het, uh, er ontstaan hilarische situaties. En het leuke is. Die kan je aan de Kennemer toneelgroep heel goed overlaten. Want hmm. daar zijn ze ijzersterk in. Dus wil je een middag of een avond lachen. Dan moet je morgen of... Uh, morgenavond gegaan. Het is een leuk intiem uh, theater, is het, uh, De Luivel. Zeker. En het komt er elk jaar wel één of twee keer. Ja, het is wel, uh, wel grappig. Uh. Was dat ja. dan niet vroeger Casca, De Luivel? Juist. Ja, oh, ja, dat, ja dat, dat, dat weet ik niet. Ja, ja dat klopt. Ja. klopt. In ieder geval zijn kaartjes beschikbaar of te koop... via www.ticketkantoor.nl slash shop slash Alfred en Albert. En anders moet je ook gewoon even op het Facebook kijken... bij Kennemer toneelgroep. Dan, is dat. Dan, uh, dat is wat makkelijker, toch? Toch, ja. lijkt me wel. Ja, zeker weten. Nou, en misschien aan de kassa. Dus morgen dus, uh, ga je even kijken op uh, Facebook. En dan kom je mij ook tegen. Oh, ja, gezellig, gezellig. Ja, ik ga, ga, ik, ga twee middag? keer, denk ik. ik denk twee twee keer? keer? Ja, want mijn kleinzoon... Ik, ik ga met mijn kleinzoons. En een van mijn kleinzoons... die heeft morgenmiddag uh, kampioenschap Nederlands kampioenschap bowlen. Oh. Dus en als, als dat doorgaat voor hem... dan denk ik dat ik met hem s'avonds ga. Oh nog een keer. ja, ja. ja. Nederlands kampioenschap bolen. Ja, hij staat nu zesde op de ranglijst Zo. voor jeugdbolen. Zo. Nederlands kampioenschap. Wauw. Ja, leuk hè? Ja. ja, <laughs> ja. <laughs> Moet ja. meteen aan die uh, reclame van Amstelbier uh, denken... dat ze gingen bolen. Dat, dat die bal door het plafond... Uh, oh, nee, dat gebeurt niet. Hij krijgt het wel. Hij ja. is hartstikke goed. Oh, wauw. Ja. Strijk na strijk gooit hij. Ja, ja. hij zit echt uh, een gigantische hoge aantallen mm. punten... Hij heeft ook zijn eigen bal in bal. Ja, ja. En hij gooit met twee handen, weet je Oh ja, ook ja. nog. Ja, hij heeft geen gaten in zijn bal. Oh. Ja. Dus. Heel bijzonder. Heel bijzonder, ja. ja. ja. ja. Je, hoort, je hoort het allemaal op die uh, jarige radio, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Wauw, hé. Hey. Ja, maar opo is trots op hem, hoor. Zeker weten. Ja, nou, zeker. Hey, wij gaan nog even wat uh, muziek draaien. zo yes. meteen even uh, nog even over... Uh, 35 jaar ZFM, CFM, hè? Toen de tijd heette het CFM sowieso, nu wordt er ook ZFM. Nou, gezegd. Ja, ja, ja. We zitten een beetje in een overgangsfase. Maar Allebei. Ik, ik, het is voor ons erg moeilijk om het op te pakken, hè? Na zoveel jaar CFM te roepen en dan omschakelen aan ZFM. Ik... We ja, trappen zelf erop dat ik het toch. Er is die er weer. Ja. Ik vind van CFM is leuk, omdat het ook op de C uh, slaat natuurlijk. Nou ja, dat is ook natuurlijk, hè. Het was eigenlijk de inslag SEA-CFM. Precies. Ja, ja. Dus Zandvoort FM. CfM. Nou ja, ik heb ja. wel trouwens, let op. Ja, we ja. draaien allemaal muziek van uh, begin jaren 90. Ja. Maar ik heb, uh, ga toch even een nieuw nummer uh, draaien afgelopen. Uh, Donderdag uitgekomen, geloof ik. Of woensdag of donderdag. Ja. De nieuwe single van Elton John. Elton, oh, John. Elton, John. Elton John. Ja, kan hij nog zingen? Elton John. Ja, doet hij samen met Brandy Carlyle. Oh. En het is geen familie van uh, Belinda, Carlisle, Want de achternaam schrijf je ook net even anders. Ja. Ze hebben elkaar wel ontmoet, want er was uh, steeds uh, misverstand over. Iedereen dacht, is dat een dochter van uh, Belinda? Of uh, weet ik veel wat, familie? Maar nee, nee. Niks met maar elkaar nee. te maken. Nee. Ho hoe belieft ze ineens zoals dat gaat ook uh, de nieuwe... Uh, LP worden van, uh, van Elton John en uh, Brandy Carlyle. Er komt een hele album uit. Een hele album uit. Dat gaat zo. hij gewoon nog doen. Hoe oud is die, dat John? Is voor, uh, voor, voor John uh, is het uh, zijn 33ste album zo. die uh, gaat verschijnen. Hoe oud is die man in godsnaam? Ja, 76 70 ook, of zo. Ja, die moet toch ook oh, richting 80 gaat. gaan? Ja. Dus, uh, maar even, je weet, in, ja. in 2023 was uh, juli 2023... Toen heeft hij voor het laatst op het podium gestaan. Heeft hij opgetreden voor het laatst. 77. Ja. 77? Hoe weet je dat zo goed, Fred? Ja, Fred zoekt zich ja, ja. op. Dat kan je ja, Fred oh. ook Maar het nummer, laat we horen. Maar uh, ja, nou, ik vind het mooi. Dus okay. uh, nou, leuk, ja. leuk ja, plekken. Dus uh, ik ga hem draaien. komt hij aan. De nieuwe Elton John en uh, Brandy Carlisle. Who believes in angels? Ik wel. Tired. Sometimes honest is being caught inside a lie, and I've been there. I've been there. If I lived an easy life, would I still choose you? Would I fall on the same knife? A rodeo queen breathing fire into the night I've been there, man I've been there What do you say we set the pleasantries aside En wanneer komt dan uh, dat uh, nieuwe album? Nou, 4 april gaat hij uh, uitkomen. Who Beliefs in Ezel, zo heet het uh, album ook. En uh, dit was de single uh, daarvan. Uh, Elton John en uh, Brandy Carlyle. was dat op de Zandvoortse radio. Al 35 jaar uh, benoemde Dolly en Fred uiteraard. En Joost. Ja, ja, ja, ja, Joost. Joost. Joost heeft zelfs nog in het bestuur gezeten. Dus, uh, oh, ja, oh, die Joost. Zeker weten, hè? Dus, um, waar wilde ik het nou over hebben? Ja, <laughs> nog. ja, dat weet ik niet. <laughs> iets, ja. iets, oh, oh ja, nee, John's nee, started. nee, ik oh. wilde het even hebben over de historie van uh, de radio. Ja. En de panden waar we in gezeten ja, hebben. Dus, ja, uh, ja. We begonnen in de watertoren dan, ja. helemaal ja. onderin, uh, zeg maar. Dat was natuurlijk wel uniek. Je, je zei, from the power tower in Sandforge, weet je wel. Oh ja. Ik kwam uh, vanuit, uh, vanuit uh, de watertoren. En zo uh, wist ook uh, iedereen je te vinden. Maar ze moesten wel het onderste deurtje hebben om bij je te komen. Want ja. uh, je zat eigenlijk een beetje, een beetje weggepropt met hele dikke muren. En uh, had weinig buitenlicht uh, daar uh, in het uh, pand. Ja. Maar, Zeker. in ieder geval veilig. Ja, dat nou ja. Nee, we moesten wel bewakers zelf uh, daar slapen en zo. Om, ja, uh, de maar dat was maar deurtje uh, toch? Dus... Ja, nee, twee deuren. Ja, twee. twee deuren. <laughs> Dus, uh, nee, het PWN heeft er op een gegeven moment een gang in gebouwd. Want die zat er niet in, uh, inderdaad. Dat er wel de ruimte zelf uh, af konden sluiten. Want zij moesten ook bij die pompen zijn nog uh, onderin, uh, om uh, die, uh, die pompen over, uh, bij te houden, zeg maar, maar. had je daar geen last van, hè? Nee, nee, nee, nee. Nee, hoor. Het geluid van die pompen bedoelt. Nee, ja, ja, ja. nee. Nou, Rob is niet zo van het pompen. <laughs> Maar toen, toen. Ik doe het allemaal heel voorzichtig aan. Uh... En, toen, en toen naar het Gasthuisplein. hè? Rob, Rob, naar het Gasthuisplein. Ja, toen uh, naar het Ja, Hoeken, uh, Kruisstraat uh, Gasthuisplein. Ja. Kruisstraat 2a. 2a. Dat was dan, uh, ja Een geel blauwe pand. Hè? Ja, Misschien uh, klein, hè? Kunnen mensen dat en nog de... wel herinneren? Ja. Echt zo'n uh, oud vissershuisje uit, uh, uit de jaren 20, volgens mij. Zou zomaar kunnen. Ja. Het later uh... wel opnieuw uh, opgetrokken qua muur, natuurlijk. Zag wel uh, vrij jonger uit. Mm -hmm. Maar binnen was het echt oud hoor. Ja. Maar uh, ja, wel leuk hoor. Echt heel, een, leuk. Een, heel, uh, het grote heel, raam op het heel, plein. Een heel knuspandje. Een ja. groot raam uh, op het plein. Dus iedereen kon naar binnen kijken okay, ja. en radio kijken. Maar je kreeg uh, s'avonds als je daar programma deed. Uh, kregen die hangjongeren natuurlijk voor de deur. Uh, die daar uh, met een blootje en een uh, flesje bier en dergelijke uh, ja, ja. op een gegeven moment gingen zitten. Maar die vonden het wel leuk natuurlijk. Een ja. beetje radio kijken. Daar had je geen last van toch? Nee, Echt? had, je, had nee. je ook geen last van. Dus, nee. Uh, nee De buurt waren af en toe wel niet blij met plek. ons. Maar, uh, nee, dat zal. Maar ja... <coughs> Wanneer zijn buren wel blij? Ja, dat is ja, ook zo. Maar wel. een mooi plekje toch uh, Zeker, zeker. Ja, ja, ja, ja. Heel zeker wat buren toch weten. Ja, en beneden kon je ook uh, prima bifakeren. Ja. Met een uh, mooie technische ruimte. Boven was helemaal uniek. Ja. Eerst uh, zat de studio boven. Ja. Met, een aparte, met een aparte ruimte, zeg oh. maar. Daar zat dus uh, de presentator in. Oh. En de DJ was. Uh, of de de Spreekcel, hadden we De spreekcel in. Uh, ja, de schuiver die zat dan in een andere kamer. Ja. En dan communiceerde je het... via de koptelefoon en de microfoon met elkaar. Wat er moest gebeuren. Maar was dat handig? Het was niet nou, gezellig. Dat, uh -huh. dat was in die tijd was het altijd bij een radiostation. Ja? Als er geen spreekcel was, was je geen professionele radio. Ja, ja, Later ja. zijn ze daar allemaal heel anders over gaan denken. Ja. Net als dat je altijd vroeger... En ja. Ik vraag me nog steeds wel eens af hoor. Maar dat hebben we ook in de, in de watertoren gehad. Helemaal vol met isotopen noemden ze dat uh, materiaal. Van die soorten assortiment van uh, eierdozen. Ja. Oh, ja, ja, ja. piepschuim ja. eierdozen, ja. zeg maar. Die dan van die platen voor het geluid. Had je altijd nodig. Ja, ja. Elke radiostudio in Nederland, zelfs uh, gewoon heel 3, die hadden dat uh, allemaal. En toen van de ene op het andere moment was het blijkbaar niet meer nodig. Ja. <laughs> had niemand meer die, die platen op de muur. Dus ja, ik weet niet hoe dat kan eigenlijk hoor. Nee, dus vraag nou ja, me nog steeds af. In de piratentijd had je dat toch ook niet? Nee, had je het ook ja, niet. Bedoel, ja. En dan ging het ook goed. Dan ging dus, het allemaal dus, goed dus. Zeker, een ja, heel apart uh, verhaal. Maar goed, dat was uh, de Watertoren, of uh, de uh, Gassensplein, Gassensplein, Watertoren en Gassensplein. Toen, En toe, uh, toen mm. kwamen ja. we op de tolweg 10A. Ja, Daar zat uh, De studio. toneelvereniging Wim Hildering zat hier. Ja, ja. En toen ben ik uh, met uh, Pieter Joustra uh, hier in het pand gaan kijken. Ja. Want uh, Pieter uh, zegt van, uh, zullen we eventjes gaan kijken, Rob? Misschien is dat wel wat voor ons... En eventueel zouden we daarin kunnen. Dus, uh, ja. Toen ben ik met uh, Pieter gaan kijken. Ja, toen zat de toneelvereniging uh, er nog in. Dus het was een, een, een grote rommel. Want achter stond al dat uh, Decore, decor en, en zo. En, en, uh, costumes. Ja, ja. Dus, uh, maar uh, ja, ik zei meteen, ik kwam daar de deur binnen. Doen. Waar ja. moeten we de handtekening zetten? Ja. Ja. Ja. Okay. Hij zegt, moet je niet verder kijken dan? Nee hoor, ik heb het al gezien. Uh, <laughs> En daarvoor, daarvoor hebben we het nog even geprobeerd met de Mariaschool. school. Ja. Ja. Want daar wilde de gemeente eigenlijk ons in hebben toen. Ja, ja. Want uh, ja, die, die kunstenaars die zitten, daar, wel, ja, ja, zitten er ook ja, in. En ja. wij konden dan ook zo'n ruimte krijgen. En ja. moesten we zelf maar zorgen dat we een tweede verdieping bovenop kregen. Want je had een heel hoog plafond natuurlijk. Ja, dus dat je nog een, uh, Kon je een soort vliering, soort maken, vliering zou ja. kunnen, kunnen maken. Maar ja, ik zeg, ja, er zit er wel weggepropt. Uh, ja. De komst van het hè? kan iedereen je zien. En ja. dan uh, daarheen, dus... Uh, ja. Nee, dat was ook geen uh, succes. Want Rob zei nee, als enige in het bestuur. Dus, oh. uh, dat feestje ging niet door. Goor, maar toen he? kwam wel dit feestje. Dus ja, uh, nou. daar was ik wel blij mee. Dat het uiteindelijk zo uh, goed afgelopen is. Ja. Ja, het is een prachtige studio toch? Absoluut. Ja. Zeker weten. Zijn we nog steeds trots op. Hopen het dat we het ooit weer terugkrijgen. Nou, ja. En ja. laten we hopen dat we er nog uh, lang in kunnen zitten. Ja. Al, uh, weten we eigenlijk al dat we uh, op een gegeven moment wel uh, weg zullen moeten. Slag, omdat ze hier uh, gaan, uh, gaan ja. bouwen natuurlijk. Ja. Willen gaan bouwen. Ja. En uh, ja, dat merk je op uh, ieder plekje hè, tegenwoordig wordt gebouwd. Dus, uh, ja, maar ja, het gaat nog wel even duren hoor. Het gaat nog een paar jaar duren. Dat denk ik ook. Nou, dus, Ja, maar uh, dat besluit is ook al uh, hoe lang geleden genomen? Een jaar of zes geleden. Hè? Dat was nog onder uh, uh, niet Meijer. Ja, klopt. Is de hamer klopt. erop gegaan. Ja. Dus dat is al... Nou, David zit hier al bijna zes jaar. Dus het is waarschijnlijk al acht jaar terug. Maar het was de, de oudere partij trouwens die toen gezorgd heeft dat in het plan... Ja. Van, uh, om hier uh, te bouwen, dat er dan ook een uh, radiostudio kwam uh, voor ons. Oh. Dus uh, terug op uh, dezelfde plek. Oh. Maar daar hebben we nooit meer wat niet. over gehoord hoor. Maar dat stond echt in de bouwtekening. Zo oh, heb okay. ik ook gezien. Dus, uh, oh. wow, nou ja, die, die moet toch uh, zichtbaar te maken zijn via de. I, die, ja, maar meestal zijn. verdwijnen die heel ver, in, heel diepe, <laughs> In een hele diepe la. <laughs> heel veel archieven. Heel veel Ja, uh, uh, nou, maar die moeten er zijn. De snipperen nee die moet nog erg zijn uh, ja. was in ieder geval via de oudere partij dat weet ik nog ah, uh, dat okay. die er uh, zich hard voor gemaakt hadden ja. dus uh, ja dat is een beetje hoe het uh, zit met uh, de panden en dan maar kijken hoe lang we hier nog zitten ja, in ieder geval met uh, met Vollopige veel, veel blijven plezier komen. een lekkere grote pand ja. en uh, alle ruimte en dan kunnen ze zelfs mensen uh, uh, optreden dat is ook en mooi voor uh, ook. alternative fm bijvoorbeeld ja, donderdagavond dus, uh, hè ja, ja. En uh, nou ja, we houden, ons, uh, wel, uh, we houden het nog een paar jaartjes vol, toch? Ja, Zo zeker. Zeker weten. Ja, wel, wel. Nou ja, in ieder geval uh, is wel sprake van uh, strekenradio of regioradio. Dus uh, we hebben wel een samenwerking met Haarlem 105. Inmiddels, uit, uh, uit Haarlem uiteraard. En uh, ja, daar werken we dan mee samen. Maar we zijn wel uh, onafhankelijk. Dus we hebben allebei onze uh, eigen studio. En doen Niet allebei beteik. ons eigen dingetje, ja. om het zomaar te zeggen. Maar wel uh, dat je dingen uitwisselt uh, uh, met elkaar. Ja, nou ja, dat is al te zien op de televisie ook, hè, met uh, reportages en dergelijke. Dat je ja, alleen de, twee, de media, uh, mediawet willen ze aanpassen. Ja. En uh, in principe is die er al bijna doorheen, de nieuwe mediawet. Ja. En uh, daar staat gewoon in dat vanaf 1 januari 2028 er geen lokale omroepen meer zijn. Nee. Dan is allemaal het is allemaal regionale omroepen. Ja, streekomroep. Dus ja, streekomroep noemen ze dan niet. Ze noemen het echt uh, regionale omroepen. Ja. Oké. Okay. Nou, nou ja, nog drie en... jaar. Ja. Ja. Dus tot 1 januari ja, 2028... In ieder geval Entertainment for You, Fred. Ja, uh, ik bedoel... Uh, ja, ik, ik, ik ben ook al tien, tien jaar aanwezig natuurlijk hier. Ook, dus, uh, Zeker. Vanaf, uh, en uh, ja, zometeen uh, weer een uh, editie van ja. uh, Entertainment for You. Ja, Wat ja, ga ja. je daarin allemaal doen? Nou, Want ik zie op, uh, inmiddels uh, je gast uh, ja, zie ik aankomen. Mijn sidekick he, voor, uh, voor vandaag. Jouw sidekick? <laughs> Kim Jong. <laughs> Hey, en um, ja, uh, we krijgen natuurlijk uh, een artiest hier, uh, Michael Nobe. Die uh, komt hierheen. Dat is de, de zingende uh, ja, brillenmaker, hey, om het maar zo te zeggen. Het op de chen? <laughs> op de, de ja. ik spreek het gewoon even op zijn Nederlands uit. Ja, ja, ja, ja, de brillenmaker. De Vindt brillenman. <laughs> de brillenman mag ook. En we gaan bellen met uh, Hansie Schil. Uh, zijn nieuwe single die heet... Uh, Wachten op jou. En we gaan uh, natuurlijk uh, uh, Wendy van Houten bellen. En dus die uh, kennen we allemaal, denk ik. Hein? Zeker. Uh, Peter, uh, hoe heet je Met uh, die campings. Uh, <laughs> Oh, is dat is, wel is die, ja. die vriendin van Massaïs uh, ja. Kassa, ja. massage, Kassa, kassa, kassa ja. Massage Kassa. Ja. Ja. Massage, kassa. Ja. Gilles, ah, ja. Peter Gilles. Peter Gilles inderdaad. Ja, ja, ja, ja. Oh, die Peter. Ja, ja, ja. Nou, doe Peter de maar, groeten van me. We gaan ze in ieder geval bellen <laughs> dadelijk over de nieuwe single Tot in de late uurtjes. Oh ja, oh, die heeft ze al gedaan op tv ja, ook ja, trouwens. Ja, klopt. Het is een leuke plaats, ja, ja. dus uh, nou, helemaal goed. En jij gaat draaien, Caroline. <laughs> Caroline? Nee, nee, die draait oh, oh, niet. Nee, nee. We oh hebben uh, Jimmy Sommerfield als uh, laatste voor het nieuws weer. Dank ah, jullie wel, dank mooi. jullie wel. En uh, ja, we gaan het hele jaar 35 jaar vieren. Zo is dus, het uh, Hele jaar. De slingers, hele jaar. De slingers, nou, ik vind het genoeg hoor hier. De, de, de, de slingers hangen ik nog hou wel er mee even op DNO. Nee, nee, no. ja. ja, de slingers weer. blijven hangen. De slingers <laughs> blijven hangen. Dus uh, nou, tot volgende week voor uh, weer in Zandvoort op zaterdag. Zometeen uh, Freds. En jij Dolly, volgende week vrijdag. Aanstaande vrijdag. Aanstaande vrijdag. De veertiende. Van 10 tot 1. Zeker. Misschien van 10 tot 12, Want ik geloof dat Beb er niet is. En dan wordt drie uur wel erg lang met z'n tweetjes. Maar we, we zien het wel. Even geen rust aan de kust. Zo is dat. <laughs> Zo is dat. Oké, okay, <laughs> tot volgende week. Hoi. Dag, bedankt Doei. Bedankt voor het luisteren. Hoi, hoi.